een goedemiddag allemaal. Het is vrijdag 16 augustus 2013 en dit is het Bartimeus iPhone en iPad Vragenuur. Ja, ik ben er vandaag weer. Vorige week was ik uh, helaas verhinderd vanwege familieomstandigheden. En uh, toen mochten jullie genieten van het prachtige stemgeluid van Nens. Uh, die zal zich vandaag een beetje op de achtergrond houden. En die wordt vervangen, of in ieder geval vervangen. Uh, we hebben een uh, andere collega uitgenodigd die uh, iets gaat vertellen over de Ziggo-app. Uh, maar uh, wees gerust. De komende 14 dagen ga ik op vakantie. Dus zowel volgende week vrijdag als de week daarop gaat mensen doen. Uh, wat gaan we vandaag doen? We beginnen zoals gebruikelijk met de vragen binnengekomen bij IASk. Dan komt Mark met de Ziggo-app. Dan ga ik verder met uh, een verzoeknummer, de app Dichtbij Mobiel. Uh, dan ga ik iets vertellen over Celsius. N misschien kennen jullie die wel, maar ik ben zelf nogal een weerfreak, dus ik vind weerappjes best wel leuk. Dan komt uh, Ariadne GPS. De nieuwe versie daarvan wilde ik iets over kwijt. Um, het ene laatste is dan weer alles wat bovenkomt borrelen in de chat... Dan de valreep en dan gaan we echt borrelen. Nou, voordat ik het woord ga geven aan, uh, aan uh, Mark, um, ga ik eerst vertellen dat er geen vragen zijn binnengekomen bij iAsk. Dus dat schiet lekker op. Maar daarnaast wil ik toch nog even de microfoon loslaten zoals we gewend zijn voor eventuele hele dringende dingen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Oké, okay, niemand iets dringends. Dan wilde ik jullie voorstellen aan Mark van den Berg, hij is een collega van ons, van, uh, die werkt in Amsterdam voor Bartimeus En uh, wij hadden hem gevraagd om eens te kijken naar de zico app naar de toegankelijkheid daarvan. Er is een tijd geleden ook al sprake geweest van uh, wat uh, mailverkeer in het forum daarover. Dus uh, Mark, ik zou zeggen, uh, pak de microfoon en maak ons blij met een mooie app. Ja, zoals Tom al zei, ik was gevraagd om eens te kijken naar de zigo app Ik heb zelf thuis heb ik de, de, een Ziggo-aansluiting. En vandaar dat ik ook het tv-kijken goed kon beoordelen. Een van de belangrijkste dingen eigenlijk om te weten is dat het een, een, een best wel grote app is... in de zin van dat je er best wel veel mee kan. Het is niet alleen maar een, een, een, een tv-kijk-app, maar ook een televisiegids... Je kan de laatste nieuwsberichten uh, op het gebied van de televisie uh, bekijken. Um, ik heb het zowel op de iPad als op de iPhone getest. En ik wil jullie dan ook zeg maar uh, allereerst meenemen uh, op de iPad. Um, zodra je de app opent. Ik zal het ondertussen ook gelijk uh, doen. Zichel TV. Fiktummel. TV. Knop. Zodra je de app hebt geopend kom je op het beginscherm terecht en uh, dat beginscherm, dat noem ik ook het homescherm, uh, is verdeeld in drie kolommen naast elkaar. Je hebt een nu en straks kolom, een bekijk op iPad uh, kolom en een film top 10. Kolom. Um, dit is eigenlijk een vrij lastige uh, uh, uh, uh, weergave, want elke keer als ik er doorheen navigeer, gewoon door met één vinger van links naar rechts te vegen, um, uh, uh, wordt die continu eigenlijk als het ware verveste pagina, waardoor mijn focus telkens weer terug ziet naar het begin. Um, als ik consequent door blijf vegen, dan kan ik dat uh, omleiden, alleen het is wel heel erg irritant, want soms wil je iets uit laten spreken, en dan ben ben je de focus dus alweer kwijt en dan staat hij weer op het begin. Um, dat is behoorlijk irritant. Nou, zoals ik al zei, als je de app opstart, kom je dus in het home scherm terecht uh, op de iPad. Uh, onder in deze app uh, vind je een aantal tabbladen. Um, de eerste was, zoals ik al zei, was dus de home tab. Uh, de tweede is de tv kijken app. TV kijken, top. 2 van 6. Geselecteerd. TV kijken. Top. Um, wat belangrijk is, is uh, als, jij wil, als je wilt tv kijken op je iPad of je iPhone, dan moet je een Mijn Ziggo uh, account hebben. Deze heb ik al uh, nou, lang geleden aangemaakt, dus ik kan helaas niet vertellen of dat goed uh, te doen is, want dit moet via de website van, uh, van Ziggo. En daar kan je een Mijn Ziggo account uh, uh, aanmaken. En op het dat je die gegevens uh, uh, invoert, uh, kan je dus ook echt daadwerkelijk tv kijken. Uh, zodra ik eens op de iPad uh, uh, de TV-kijken-app heb, uh, uh, uh, heb geactiveerd, krijg ik eigenlijk een overzicht van allerlei zenders die op dit moment hun programma's uh, weergeven. En ook dit wordt eigenlijk continu vernieuwd. Ik zal er nu uh, stap voor stap even doorheen lopen. Uh. Ik uh, breng al eerst de focus eventjes terug naar het begin. Geselecteerd. Mijn abonnement knop. Mijn abonnement Dat is de eerste knop eigenlijk van dit scherm. En daar kan ik dus eigenlijk alle zenders zien die binnen mijn abonnement vallen. Want Ziggo heeft, zoals u misschien wel weet, verschillende pakketten. Ik heb het standaardpakket En die zenders kan ik dus ook bekijken. Mijn selectieknop. Je hebt een mijn selectieknop. Dus kan je zelf voor, nou ja, een bepaalde selectie maken. Spreekt op zich, denk ik, voor zich. Mijn selectieknop. Wat er nu dus eigenlijk al gebeurt tijdens mijn praten, uh, uh, ik stond dus op de knop mijn selectie. Ik, ik doe even niks en hij gaat gelijk weer terug naar het begin. Behoorlijk irritant. Mijn selectie, knop. MOS Journal. Mijn selectie, knop. MOS Journal. De echte co assistent af Loki Leonard P.O. 15. Nou, wat ik nu doe is, ik uh, navigeer uh, uh, er doorheen en elke keer schiet hij dus eigenlijk als het ware weer terug. Uh, ik heb net, we uh, uh, moeten het zo uh, zien, op het scherm worden dus eigenlijk een twaalftal programma's uh, uh, uh, weergegeven. Niet zozeer als tekst, maar meer als een, als een soort van. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Snelkoppeling als het ware. En um, doordat het elke keer vervest wordt, was elke keer weer mijn focus teruggebracht. Nou, als ik er dus wel consequent pro doorheen probeer te lopen, uh, dan leest hij dus eerst keurig de, de, de, de, de, het programma op. En vervolgens als ik doorloop, dan komt hij met de tijd. Maar daar, daarvoor hoor ik dus eerst drie programma's. En dan gaat hij dus weer opnieuw in die rij, gaat hij dan de tijden uh, voorlezen. Dat is eigenlijk ook niet echt uh, um, um, ideaal op deze manier. Um, mijn selectie, een tempo journaal Dus ik hoor nu. De echte co-assistent, apokiweonet, EO. Mensen, e MOS-journaal. Echte co-assistent, apokiweonet, 15. Nu hoor ik dus de tijd van het eerste programma en het journaal, dus het is eigenlijk best wel verwarrend. Nou, Geselected. wat ik ehm, uh, um, ehm, um, um... Nu wil doen is, is over, waar ik jullie attent op wil maken is, uh, er kunnen dus twaalf uh, van die uh, uh, snelkoppelingen naar zenders uh, op het scherm. En, en ik heb de mogelijkheid om te wisselen tussen, de, tussen uh, uh, nou ja, drie, ik noem maar drie schermen, uh, waar met allerlei zenders. Dat is mijn pakket, om het zo maar te zeggen, dat beschikbaar is voor mij. En dat kan ik gewoon wisselen door met drie vingers uh, uh, van links naar rechts en van rechts naar links uh, over het scherm te vegen. En ik zal voor nu even een, een, een programma uit Journaal openen. Dat doe ik door gewoon... Mijn selecte, oh, is het door een programma te selecteren en vervolgens tik met één vinger. Terug overzicht. Bot. De, uh, de tv-programma uh, wordt gestart en je schakelt gewoon live in als het ware. Yeah. Yeah. Op de achtergrond... Ik zal even um, de stem weer even... Eventjes... Carry. Terug naar overzicht. Knop. Geselecteerd. Nee. Op de achtergrond, um, um, zodra je dus in, eigenlijk inschakelt in die tv-app, in, in het programma, um, um, um, kan je eigenlijk um, niet, niet veel doen. Het enige wat je kan doen is eigenlijk... Um, uh, uh, of, je kan uh, niets uh, pauzeren bijvoorbeeld, of iets, ja, je zit echt gewoon live in de uitzending. Je kan niet terugspoelen of, uh, of uh, er is echt een live verbinding. Uh, je hebt nog wat extra mogelijkheden in de zin van, uh, uh, je kan iets met Twitter bijvoorbeeld, uh, is eraan gekoppeld. Mijn met Even kijken. je nos journal. Terug naar gezicht. Je hebt bijvoorbeeld tv je hebt een live tv icon met Twitter, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, um, maar dat is dus een mogelijkheid. Video, knop, live tv icon, volume, knop. Je kan het volume aanpassen. Video, video, live tv. Live TV, I can screen. Knop. Je kan hem nog op full screen zetten. En wat er eigenlijk komt in gebeurt, um, um, um, um, het is een soort van, um, die, die, die knoppen die ik nu benoem, die, uh, die verdwijnen dus eigenlijk automatisch weer. Dus ik moet echt op het scherm ja. moet ik een dubbel tik geven, uh, eerst selecteren en dan vervolgens een dubbel tik. Om erbij te kunnen. Nou, ik kan vanuit dit programma kan ik het wel delen. Live TV, I can share. Maar echt delen zelf heb ik niet gedaan. En het eigenlijk belangrijkste is, je kan dus je zender kan je dus bekijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar als je nou bijvoorbeeld zegt, ik wil weer makkelijk terug naar het overzicht, ja, dan moet je dus eerst weer ergens op het scherm dubbel tikken. Video, video. En linksbovenin het scherm zit een knop terug naar overzicht. Terug naar overzicht. En door die te activeren. Video, video. Terug naar overzicht. Knop kan ik weer terug in mijn overzicht komen. Nou, dat, dat, dat, het is niet, ik vind het, het is niet ideaal de iPad. Um, je kan je programma volgen, maar, maar um, um, uh, al die extra opties... ja, het, het is best verstorend als je uh, er doorheen loopt... en, en vervolgens elke keer, um, um, um, nou ja, aan het begin moet beginnen. Um, dat is wat we zeggen, de iPad eventjes um, uh, de, de tv kijken. Daarnaast heb je ook een tv-gids op de iPad, op deze app uh, uh, ingebouwd. Tv gids top 3 van 6, geselecteerd, en... gids, top 3 van 6. Eigenlijk, wat daar, um, um, je hebt daar een overzicht van het, van het programma van de dag, je kan ook andere dagen selecteren, maar de eerste weergave die je standaard krijgt, die is dus de tv gids weergave, die is niet toegankelijk, oftewel de, de, de programma's worden niet uitgesproken, uh, uh, dus dat is eigenlijk uh, ja, Dat is gewoon heel vervelend Wat je wel kan doen is je kan um, Op een andere uh, uh, uh, uh, Filter plaatsen Dus in plaats van TV-gids in, in plaats van tv-gids kies je bijvoorbeeld voor Zenders Knop. 2 van 3 geselecteerd Voor zenders en dan wordt het scherm Als het ware in drieën gedeeld De bovenste helft uh, uh, Is een, uh, is een ja. soort van uh, een, een, een, een, ...een plaatje met, met daarin uh, uh, een, een stukje tekst uh, met informatie over de zender die geselecteerd is. De onderste helft is in twee, uh, twee kolommen verdeeld. Aan de linkerkant van, het, uh, van uh, de linkerkolom heeft een lijst met zenders. Geselecteerd. Ne geselecteerd. Nederland 1, in, 1, Nederland 1, Nederland 2, Waar je dus gewoon met de V van links en rechts doorheen kan. Ja. Maar ook hier geldt wel weer, als je een te lange tijd niks doet, brengt hij je automatisch weer terug naar het begin. E even terugkomend op de, uh, de linker en de rechter kolom aan de onderkant van het scherm. De linkerkant was dus voor, bedoeld voor de zenders, dat is een lijstje. En aan de rechterkant vind je daar dan uh, de desbetreffende programma's. Bijvoorbeeld, ik heb nu Nederland geselecteerd. Nederland 1. Nederland 1. Nee, dat één geselecteerd. En aan de rechterkant van, het van die kolom. 22% En alweer is voornaam 15. 16, 22% knevel en van den brink. En dan hoor ik dus knevel en van den brink. Nou ja, hij, hij leest het programma dus door. Maar op, als ik dus eventjes weer niks doe, omdat ik hem wil laten uitspreken, stopt hij dus eigenlijk weer. Erg frustrerend. Um, ik heb ook nog een on-demand functie. Top. En daar kan ik bijvoorbeeld uh, films, series, uh, etc. terugbekijken. Uh, weliswaar tegen betaling. Dit heb ik niet gedaan. Uh, en daarnaast uh, zullen de apps uh, van RTL-gemist en uitzending-gemist uh, ongetwijfeld bekend bij jullie zijn. Want daar maken zij ook een verwijzing naar. Uh, dus hier heb ik eigenlijk niet te veel aandacht aan besteed aan de on-demand functie. Maar wel uh, nog een, een, een, een, een, een vijfde stap, wel in dit geval. Uh, is het nieuwstap? En een nieuw stap heb je eigenlijk, een, een, een, het scherm wordt dan ook weer in tweeën gedeeld. In de rechterkolom uh, uh, vind je een, een, een lijst met allerlei artikelen, met, met, met, met titels van artikels. En de linkerkant uh, vind je een, een, een overzicht van het, uh, het, uh, of, of een, uh, het bericht zelf, om het zo maar te zeggen. Wil je dat bericht laten voorlezen, uh, voor, uh, dan... 10 jaar na... 10 jaar na 16 augustus... 12, die, delen, knop. Nou, wat ik nu dus probeer is eigenlijk een, een, een, een artikel voort te laten lezen. En hij springt dus van de titel eigenlijk naar de knop delen. En daartussen staat dus het uh, nieuwsbericht, maar die wordt dus niet voorgelezen. Um, ja, dat is best wel storend. Bij de iPhone had ik die ervaring dat hij dat juist wel voorlas. Um, Oké, okay. ga ik nog even door naar de laatste tabblad. Dat is de tabblad meer. Top. Nee, tab, geselecteerd. Want bij het tabblad meer... Heb ik een aantal uh, uh, opties uh, waarmee ik iets kan doen? Ik uh, kan bijvoorbeeld zendervoorkeuren uh, uh, uh, instellen. Uh, voor mijn tv-gids. Dat betekent dat ik, uh, ik kan een overzicht krijg van alle programma's die beschikbaar zijn. of een overzicht van de programma's die in mijn pakket zitten. Uh, uh, je hebt een Mijn Account-functie. Mijn Account. Daar kan je dus je, je, je account instellen. Je hebt een diagnose functie. Daarmee kan je controleren of je apparaat en de verbinding, verbinding voldoen aan alle voorwaarden om tv te kijken via deze app. Je hebt een geven feedback functie. En die is natuurlijk wel interessant. Want ze zeggen wel heel duidelijk van oké okay, heb je feedback op de app dan kan je hier terecht. Heb je klachten over Ziggo zelf dan moet je echt met de, de, de, de, de, de, de Ziggo zelf gaan bellen. Ze hebben een, een, een veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen. Uh, uh, overzicht. En ze hebben nog een functie voor een Facebook account en een Hive account. Daar heb ik verder niks mee gedaan. Uh, ik leg de iPad nu even weg en ik wil nog even de iPhone erbij pakken. Want er zijn een paar kleine uh, verschillen die ik even wil uh, benadrukken. 15 uur 17 op zo Ziggo TV. Geselecteerd. Ziggo TV. Tips. Knap. Ik heb nu uh, uh, de app geopend. En uh, uh, wat allereerst opvalt is hier, we hebben niet geen zes maar vijf tabbladen. Te weten, tv-gids, tv-kijken, on-demand, nieuws en meer. Uh, de tv-gids, uh, uh, uh, uh, die uh, tabblad heb ik als eerste geselecteerd. Geselecteerd. TV-gids. top. 5. geselecteerd tips knop en zijn we daar je kan ook weer een filter maken op bijvoorbeeld tips en dan krijg je een overzicht van een aantal programma's die zijn nou ja highlighten als het ware je kan zeggen ik wil gids. Knop. de gids zelf geselecteerd gids maar die gids is dus weer uh, uh, niet toegankelijk uh, dan heb je ook nog een overzicht met zenders knop. zenders Bij die zenders, eh, krijg je eigenlijk een lijst met alle zenders die beschikbaar zijn. Je hebt ook een zoekveld waarbij je dus eigenlijk snel naar een zender zou kunnen uh, springen. Um. Geselecteerd. TV-gids. TV-kijken. 2 van 5. 15 uur 18. is knop. Oké. Okay. En je hebt nog een, een, een, een onderwerp genres. Daar dus zou je ook nog kunnen, kunnen filteren als het ware voor de tv-gids. Um. tekst. Nou, ik heb het dus over een zoekveld dat je zo'n zender kan zoeken. Als je dat niet wil, kan je ook gewoon door een lijst lopen. Nederland 1, Nederland 2, Extra. En als je, dus, als je dus zegt, ik wil de tv-gids bekijken van Nederland 2 bijvoorbeeld, dan open ik die met dubbel tik. -back en dan krijg ik een lijst. Nou, dan krijg ik een lijst onder mekaar. West X TV 6, 6, 9. En daar kan ik gewoon doorheen lopen. En die die gegeven is echt het, het, het, het programma van de, van de dag weer. Uh, en Dat is eigenlijk gewoon uh, uh, uh, uh, waar ik goed doorheen kan komen. En wat ik ook merk hierbij is dat ik niet continu uh, dat hij vervest wordt. En daardoor dus gewoon op de plek blijven staan waar, die, nou ja, uh, waar ik hem als laatste heb uh, neergezet. Uh, je kan dus de gids van vandaag bekijken. Je kan ook vooruit als je dat zou willen. En dan die knop is een beetje uh, uh, in slecht te verstaan. Uh, ik zal hem proberen nu uh, naar uh, uh, de knop te laten. Te horen wat hij dan precies zegt en dan zal ik dan proberen te herhalen. EPG Next Day knop. Uh, hij noemt het EPG Next Day knop. Um, um, op zich is deze redelijk en je hebt ook nog een previous knop, dus naar de dag ervoor. Maar goed, dat is natuurlijk meer interessant. Um, dus als je op de iPhone uh, de tv-gids zou willen gebruiken, uh, zet deze dan op het zenderoverzicht. Uh, dan is die het, best, uh, het makkelijkst uh, bedienbaar. Ze uh, dus hebben ook een terugknop. Maar die, uh, die zit linksboven in het, in het scherm. Alleen uh, die kan ik niet met een, ja, ik noem maar even een zichtzacht beweging, uh, kan ik hem niet activeren. Dus ik moet echt die knop selecteren en dan vervolgens een dubbeltik geven om terug te gaan naar mijn lijstje met andere zenders. Um... Nederland 2. Twee... Ik ga nu naar de, de tv-kijker-app. TV-kijker, tab 2 van vijf. Dat is de tweede tab in het scherm. Geselecteerd. En wat ik nu eigenlijk uh, uh, vergelijken met de iPad, ik krijg een overzicht op mijn scherm. En de eerste twee knoppen waren die van mijn abonnement en mijn selectie. Geselecteerd. Mijn abonnement. Knop. Mijn selectie. Knop. En vervolgens krijg ik een viertal, ja, ik noem maar tegels. Ik noem het net pictogramma, maar misschien is tegels uh, herkenbaarder. Vier tegels uh, waarbij ik dus um, uh, het beeld van dat moment zie. Een stilstaand beeld. Um, waar ik dus doorheen kan navigeren. De Australië, de professionals. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld uh, Masterchef Australië, dat is dan op dit moment in beeld. Um, dit, uh, mijn abonnement bestaat er dus uit een x-aantal zenders. Uh, er kunnen nu vier op zo'n pagina op de iPhone weergegeven worden. Dat betekent dat er zeven pagina's zijn met allerlei zenders die je kan bekijken. Um, ik kan hier gewoon goed uh, van links naar rechts doorheen vegen. Geving tot medaille rechts. Ook hier valt weer op. Ik, ik loop van zender naar zender, dus van programma naar van, programma. Uh, um, en vervolgens loop ik van tijd, begintijd naar begintijd. Beetje raar opgebouwd uh, um, als ik het zo, uh, zo zie. Um, 76 keer 100 Grijs. TV-informatiekanaal van Ziggo. Oké. Okay. Ik heb nu een zender bijvoorbeeld. En stel dat ik die wil gaan bekijken, dan doe ik een dubbeltik um, um, om te openen. Liggend. De, aan de het scherm wordt automatisch liggend weergegeven. Uh, de knop uh, terug naar overzicht die is uh, uh, geselecteerd. En visueel, als je het zo wilt be bekijken dan zie je een grote witte balk bovenin. Dat is een zoekbalk. Ik ga proberen de, de terug uh, naar overzicht knop te activeren. Zoekveld. Zoekveld. Zoekveld. Video conflict op Oh, baby. Terug naar nou, overzicht, klopt video. Nou, start. Het eerste wat me eigenlijk wat me opviel, was dat het best wel frustrerend is, eigenlijk van, van hoe, je, hoe je dit nou eigenlijk gemakkelijk kan doen, terug naar overzicht. Want die knop, net zoals bij de iPad, verdwijnt als het beeld uh, begint te spelen. Uh, dan heb je nog een zoekveld wat er eigenlijk de, dwars doorheen uh, uh, komt. Uh, best, uh, ik, ik, ik vind het best uh, irritant, om het zo maar te zeggen. En uh, nu moest ik uiteindelijk, zeg maar, buiten mijn tekstveld en buiten mijn toetsenbordje, wat dus tevoorschijn was gekomen, moest ik op het beeld klikken met een dubbel tik, met één vinger. Om vervolgens. Uh, die terug naar overzichtknop te kunnen krijgen. Nou, ja, niet echt uh, uh, ideaal. Uh, ik ben nu weer terug in het overzicht uh, van, uh, van vier zenders in dit geval. Door met drie vingers van links naar rechts of van rechts naar links te wegen, kan ik dus uh, uh, vier andere zenders bekijken. Master Australië, pagina 4 van 7. Pagina 5 van 7. 15. 19% 15% Wat me wel opvalt is zodra ik dus met die drie vingers van links naar rechts veeg of van rechts naar links en ik wil van gewoon vervolgens gewoon met één vinger uh, uh, er doorheen navigeren. Dan heeft hij op een of andere moeite, een manier moeite. Uh, Oftewel, hij leest niet meer keurig het programma voor maar hij begon alleen maar over de procenten en het, en, en, het tijdstip. Uh, dat is, dat is, vind ik wel best wel een. een, een, een, een nou ja, dat, dat, dat, dat is irritant. Dat is, een misschien wel, ja, dat is een verbeterpunt eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Um, goed. Dat is eventjes het tv kijken zelf. Um, nou, hier zit dus ook weer een on-demand-tabblad uh, uh, uh, op. on demand Top. -top. Um, Hier kan je wel aardig doorheen navigeren. Ik pak... Uh... Uh, je kan hier kiezen uit uh, een aantal uh, filters, je kan op nieuw, op top 10, laatste kans, alle series, uh, uh, uh, daar kan je op filteren. Maar omdat er bovenin dit, dit, dit overzicht een, een schermwisseling continu plaatsvindt, en dan bedoel ik zeg maar, soort, eigenlijk is het een soort van promotie van, van, van afbeeldingen van, van de series die, en de films die er zijn, uh, springt de focus er automatisch weer naar het begin toe. Uh, weer dat, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal, best wel storend. Dus, dus ja, nee, niet ideaal. Uh, wat betreft het tabblad nieuws? Nieuws. Top. Hier kan je wel goed doorheen komen, want hierbij is het, uh, uh, uh, heb je gewoon één scherm voor je... ...met alle artikelen onder elkaar. En zodra je een artikel uh, uh, opent... Erik, een vakburen wekelijks met bureausport, met een... en actief. Ja, als ik dus een, ik heb een artikel geopend en ik wil er doorheen, dan kan ik gewoon... Met Bureausport. Tekstveld. 16 augustus 9.7. Erik Dijksdruiver. Even blij willen met zijn programma. Bureausport. Oké, okay, dit was even een voorbeeld dat het, de tekst wordt hier dus wel voorgelezen Terwijl Hetzelfde iPad was dat dus niet het geval. Daar sloeg hij de tekst over. All button en bek inactief. Knap. Uh, en tot slot de laatste tabblad. Het tabblad meer. Uh, ook daar vind je eigenlijk dezelfde. Top. Dezelfde functies weer terug, die je ook dus op de iPad hebt. De zendervoorkeuren. dus wat wil je weergeven um, voor tv-gids? Wil je je eigen uh, tv-gids, um, die dus uh, puur alleen gebaseerd is op jouw pakket, of wil je alle zenders uh, um, bekijken? Je Mijn Account functie, een diagnose functie, um, een feedback functie, uh, een stukje informatie over de applicatie zelf, veel gestelde vragen, en de Facebook en de Hives account. Um, ja, al met al die... En met de iPhone ik het, vind ik het iets prettiger uh, uh, uh, door zo'n deze app te, te navigeren. Uh, ik heb minder last van dat, dat continu verversen. Bij de iPad heb ik daar duidelijk meer last van. Uh, wat ik wel vind, is als ik een zender dus aan het bekijken ben en ik wil terug, dan, uh, uh, uh, ja, dan moet ik even stoeien eigenlijk om, om, om, om weer terug te komen naar het overzicht. Maar het is niet onoverkomelijk. Uh, ja, ik denk dat dit al zo ongeveer mijn uh, verhaal is. Ik uh, geef de microfoon weer vrij, Tom. Dankjewel, Mark. Nou, dat was een, uh, wat mij betreft duidelijk een uh, zeer uitgebreid verhaal. Uh, het is uh, geen van beiden echt uh, helemaal uh, in orde, maar uh, dat verversen is dermate vervelend dat de iPad-app eigenlijk sowieso afvalt. En als je dus toch uh, uh, via je iPhone TV wil kijken, dan zou, of via, uh, zeg maar via een e-device TV wil kijken... dan zou ik dus gaan voor de iPhone-versie van de Ziggo-app. Nou, ik, ik hoop uh, misschien na mijn vakantie of nog later iets te kunnen vertellen over de uh, UPC-app. Maar uh, dat, dat weet ik nog niet helemaal zeker, want daarvoor moet ik naar iemand toe die zelf UPC heeft. Dat heb ik hier wel, maar wij hebben geen digitale tv... Geen abonnement ervoor en dat heb je sowieso nodig. Uh, zijn er nog mensen die een vraag hebben aan Mark over uh, de Ziggo-app? Ik vraag natuurlijk, uh, heb ik ook iets aan die Ziggo-app als ik geen Ziggo heb? Nee, volgens mij moet je een abonnement hebben. Dat geldt ook voor de, de, de, de Horizon-app van, uh, van UPC. Ik kan hem wel downloaden, maar dan kan ik verder helemaal niks. Omdat ik uh, niet een dergelijk abonnement heb. Nee, dat is eigenlijk inderdaad. Als je wil echt tv kijkt kijken op, op de iPad of de iPhone, dan, dan, dan moet je dus... Uh, een Ziggo abonnement hebben. Hij heeft wel wat extra functies als een tv-gids en dergelijke, maar goed, mogelijk zijn er toegankelijker apps uh, uh, uh, uh, voor een tv-gids dan deze app. Is het ook zo, want ik heb wel Ziggo maar alleen Ziggo TV, maar ik moet ook volgens mij internet uh, aansluiting bij Ziggo hebben dan toch? Een goede vraag, Nancy. Ik ga ervan uit dat als jij voor mij is, het zo als jij een TV-abonnement hebt bij Ziggo, dan kan jij uh, via de TV app uh, uh, uh, dat bekijken. Uh, uh, internet staat er voor mij verder los dan. Het enige wat je wel moet doen is je moet een mijn Ziggo-account uh, aanmaken op internet, uh, waarin je dus uh, uh, en dat wordt gekoppeld uiteindelijk aan je TV-app. Hey Mark, merk je, uh, ben je dat na de ververs niet kwijt als je het via de kiezer doet. Dus als je zo'n scherm krijgt wat wil verversen, dat je dan drie keer met twee vingers op het scherm tikt. En dan krijg je een alfabetische lijst van objecten die op dat scherm staan. Ja, ja Dirk, jij denkt dat je op die manier dat verversen op de I iPad kwijt zou kunnen zijn? Ja, volgens mij wel. Oké, okay, Mark, ik zou zeggen: probeer het. het is dus drie keer tikken met twee vingers. Dan de onderdeelkiezer. En dan kijken of je wel uh, op de iPad door die tv-zenders heen zou kunnen. Dirk, ik heb de onderdeelkiezer geopend in, uh, op de iPad. Wat gebeurt er? Ik krijg een overzicht, een lijst. Maar het enige wat ik de, uh, weergegeven krijg uh, zijn de tijden: 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. Dus oftewel, ik zie uh, niks van een programma uh, um, uh, naam of iets dergelijks. En dat is natuurlijk best wel, ja, dus eigenlijk geen, geen optie. Uh, en uh, dat bekijk ik dus in de tv kijken uh, tab. Hmm. Um. Je zou even door kunnen vegen, misschien even met drie vingers van beneden naar boven, want het zijn natuurlijk uh, nogal wat gegevens, denk ik. Probeer dat eens? Kom je dan, want die tijden, dat zijn cijfers, die staan waarschijnlijk uh, helemaal bovenaan het lijstje, omdat het uh, onderdeelkiezer alfabetisch is. Uh, dankjewel Tom, je helemaal gelijk, ik was ondertussen al bezig. Uh, inderdaad, als je doorveegt met drie vingers uh, van uh, onder naar boven, dan scroll je dus inderdaad door en dan kom je dus eigenlijk in een overzicht terecht met alle programma's. Efteling TV, die taart overvest. Oh, last. En dan kan ik doorheen navigeren, maar ook hier geldt wel, als ik ja. iets te veel uh, tijd neem, dan springt hij weer terug naar uh, het zoekveld van de onderdeelkiezer. En dan begin ik dus weer bovenin. 15. Dus ik moet oftewel heel snel er doorheen, ja, dat ik die focus dus in die lijst hou. 44, uh, 40. En journal. Nee, dat nee, nee, okay. oké. Wat ik ervaar nu is dat hij eigenlijk ook weer te snel terugspringt. Wat um, is eigenlijk gewoon heel veel die frustratie oplevert. Ik moet elke keer opnieuw beginnen. Nou, dat is jammer. Ik had gedacht dat die uh, onderdelen kiezen dat onderdelen kiezen dat die kegels wel zullen onderdrukken. Maar je hoort hem inderdaad steeds uh, gaan hè, als hij uh, ververst. Hij maakt dan dat uh, bekende geluidje, tullep. En uh, ja, nou, uh, jammer. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets uh, willen weten of uh, willen vragen over de Ziggo app? Oké, okay, het blijft stil. Nou, Mark, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage vandaag. En uh, wie weet nodigen we je nog wel een keer uit. Even nog een kleine toevoeging. Ik heb hem ook eventjes geprobeerd op de iPhone. Eh, bij tv kijken. En als ik daar de onderdeel kies open, dan heb ik daar eigenlijk geen last aan van het VVS. Hij blijft gewoon keurig op mijn programma staan. Midden van scherm ver. 5/7. Verwerkt, Hollywood Heichts, meer. Een abonnement, een selectie, nieuws, Ondima, TV-Gits, tv, TV Kijk, wielrennen, ene kultuur. Wat wel even belangrijk is om te weten natuurlijk, uh, uh, hij pakt dus ook de, uh, de, nou ja, de tabbladen neemt hij, neemt hij mee en als jouw programma bijvoorbeeld met de, met de X of met de W begint, dan uh, moet je nog even door. Dus als je denkt van ik hoor het tabblad neer, wat het laatste tabblad op het scherm is, dan moet je nog even door, uh, want uh, in dit geval had je bijvoorbeeld een wielrennen app uh, uh, programma uh, dat is met de letter W begint. Uh, maar op de iPhone uh, kan je dus die deelkieser uh, makkelijker inzetten, ja. Maar ja, daar is die in principe niet echt nodig, omdat dat verversen daar sowieso niet is. Dus kun je het ook gewoon op het scherm doen, zonder de uh, onderdeelkiezer te kiezen. Dat is waar, dat is waar. Oké okay, Mark, nogmaals bedankt en uh, blijf lekker even hangen. Of, uh, ik weet niet wat je nog te doen hebt, maar in ieder geval, uh, dit was de bijdrage van Mark. En dan gaan wij nu verder om half vier met Dichtbij Mobiel. Dichtbij, menu normaal, knop. Bovenin een menuknop. Menu normaal, ook knop. Ultori Fresh, weglatingsteken. Iets van, ik weet niet precies wat hij zegt, Autori. Menu Ultori Fresh, weglatingsteken. Fresh, een weglatingsteken, weglatingsteken, dat zijn uh, drie puntjes. En die doet verder niks. Last updated: 16, 8, 13, 1536, 56. Nou, het is al 1536. Laatste nieuws voor Lelystad en Almere. Koppeling. Oké, okay, zoals jullie horen heb ik dus gekozen uh, voor uh, twee plaatsen in mijn regio. 1. Koppeling. Almere, kopniveau Koppel 3. Koppeling, Almere, Regenveen zit er doorheen. Kopniveau 2. Koppeling. Hier hoor je dus drie koppelingen. 1. Koppeling. 1. Almere. Koppel Almere. Koppeling, Almere, Regenveen zit er doorheen. En het Niveau kopje 2. van de uh, het, uh, het bericht waar het om gaat, deze drie koppelingen. Die brengen je eigenlijk alle drie zo'n beetje naar hetzelfde onderwerp waar het over gaat. Die 1 is de redactie, de, redactie, de reactieknop. Als het goed is kom je dan op de reacties op dit onderwerp. Vandaag, 14 13. Koppeling. Okay. 14 uur 13 geplaatst. 3. Koppeling. Dan krijgen we 3. Kop kopniveau 3. Koppeling. Ervaring van een grensrechter video. Kopniveau 2. Kop. Vandaag, 13, 12. Ervaring. Almere. kopniveau 3. 3. Koppeling. Nou, ik zal eens op die drie koppeling tikken. Nieuws. Terugknop. We zitten dus nu in het nieuws met een terugknop die je weer brengt in het scherm waar ik net zat. Naflef O, DNG, knop 1 van twee. Uh, ja, dat zijn vaak de, de vooruit en achteruit knoppen. Als het gaat om, uh, die zien we wel vaker, die hebben we ook gezien bij bijvoorbeeld uh, nieuwsberichten in de diverse kranten die we een paar weken geleden hebben behandeld. Dit zijn eigenlijk de vorige en de volgende knoppen. Naflef O, DNG, Motoriefresh, weglating steken. Dat is een gekke ding weer. Last updated: 16.12.855.711.635.1225570.65964370. JPG. Een JPG. En een JPG, op JPG op is een plaatje. Dus dit zal wel een fotootje zijn. En um, wat je bij uh, bijvoorbeeld. Uh, ik dacht dat het parool was, zag. Was dat ze keurig. Net zoals op het internet zo'n plaatje van een. een een tekstje hadden voorzien zodat het ook duidelijk wordt wat er op de foto staat. In dit geval is dit niet gebeurd, dus je krijgt dan zo'n heel lang getal. Foto, ANP. Einde van lijst. De foto is wel van het ANP. 3. Koppeling. Almere. Kopniveau 3. Kop. Ervaring van een grensrechter-video. Kopniveau 2. Hoe voelt een grensrechter zich voordat hij het veld opgaat? Bekijk hier de korte film gemaakt uit verontwaardiging over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Ja. Een grensrechter, alleen in zijn kleedkamer. Hij bereidt zich voor op de wedstrijd. Oké, okay, nou de rest gaan we even niet lezen. Je, uh, wat ik had gehoopt was dat je dan meteen in de re reacties kwam. Hoeveel ervaring Almere? Kopniveau 3 Dat drie. is dus drie. niet zo. Koppeling. Maar ik ga dus nu, heb ik weer die drie, die ga ik weer Koppeling. even aantikken. Top reactie: Top reactie. 72.703 D6A 1442. Alleen in de kleedkamer, drie vraagtekens. Er zijn er altijd twee. 0. Nou, dat is een aardige reactie natuurlijk. 0. Top reactie. 72.700, de Observer, kopniveau 3, 1332. De Observer, dat is niet uh, de krant, maar dat meestal de mensen die reacties plaatsen doen dat heel vaak met een alias niet onder hun eigen naam. 12 punten is bereikt, 1332. 12 punten is bereikt. Ja. Nul. No. Dat zal wel, dat is een, een reactie die mij niet zoveel zegt. Um, we gaan weer even terug. Dit is dus eigenlijk voor zover allemaal wel Menu duidelijk, normal. denk Knop. ik. Notebook refresh. weglatingst, last updated. Laatste nieuws voor Lelystad en Almere. Koppeling. En dit is ook een koppeling. Als ik nou daar weer op tik, dan krijg ik eigenlijk gewoon. normaal. Knop. Refresh. last updated. Zet jouw locaties. Op favoriete locaties. Tot nu. Mijn favoriete locaties. Voeg favoriete locaties toe en stel je eigen homepage met lokaal nieuws samen. Dus ik heb nu op dat eerste. Die voorbeeld Permanent, woorden. Lelystad. Begin van lijst. Wat je dus nu. Ik ga weer even terug. Nu normaal, knop. Ik ga dus weer even. Piltori, lasten, als ja, me dat lukt. Die voor, Lelyst Almere. Naar, lo Alme naar lokaal nieuws. Knop. Nu ga ik weer onderaan naar het lokale nieuws. Dan ben nu ik normaal, weer. Knop. Piltori, fresh, kan Kun je toch volgen? it. Laatste nieuws voor Lelystad en Almere. Koppeling. Ben ik weer terug. Eén. Koppeling. Almere, kop niveau 3. Ziet ik ben Koppel. weer rond? Laatste nieuws dus voor Lelystad laatste, Almere. Deze koppeling. knop of deze koppeling Laatste nieuws, Lelystad Almere, brengt je eigenlijk in het scherm waarbij je dus je favoriete locaties kan instellen. Nou, um, last update Ik ga er laatste nog even naar toe, Want daar wil ik ook even iets over Mijn vertellen. Knop. Note refresh, lastupdated. last update Jouw favoriete locaties, kop niveau 3. Voeg favoriete locaties toe en stel je eigen homepage met lokaal nieuws samen. Bijvoorbeeld, permanent woorden, tekstveld. Oké, okay, tekstveld. Dit kun je dubbel tikken om het tekstveld te activeren en daar kan je dan een plaats in tikken waarvan je het nieuws wil zien. Lelystad, begin van lijst. Ik heb er twee gedaan: Lelystad en Almere. Dus Lelystad is het begin van de lijst. Almere. En, en Almere is het eind van de lijst. Naar lokaal nieuws. En nu dat onderin kun je dus Almere, naar Lelystad. Begin van lijst. Nou, is het helaas dus niet mogelijk om uh, locaties. Uit deze lijst te verwijderen, want naast Lelystad en ook naast Almere staat een knop om die locatie te verwijderen. En die knop is dus voor ons niet bereikbaar. Almere, einde. Lelystad. Almere, einde naar lokaal nieuws. Almere. Almere. Einde Ik heb ook van lijst. geprobeerd om dubbel tikken vasthouden, dubbel tikken vasthouden en slepen en zo. Maar bij mij is dat niet gelukt. Uh, misschien bij iemand anders wel. Maar vooralsnog is het dus niet mogelijk om locaties weer uit dit lijstje te verwijderen. Menu normaal knop. Oké, okay, dan gaan we nog even naar de menu normaal knop. Menu. Die breng je Inloggen. in het menu. Inloggen. Nou, dat schijnt te kunnen. Heb ik niet gedaan. Nieuwsoverzicht. Nieuws. Agenda. Fotoalbums. Instellingen. Instellingen. Ik, ik had daarop gedubbeltikt. Ik denk, dan kom ik in de instellingen. Maar dit is een kopje. Favoriete locaties? Favoriete locaties brengt me in hetzelfde scherm waar ik, uh, uh, dus mijn locaties, kan instellen en helaas, dus niet weggooien. Over ons, over ons feedback, feedback, privacy, gebruiksvoorwaarden, huisregels, menu, normaal knop, jouw favoriete locaties. Menu Eigenlijk, als je dus op nu, menu, normaal knop tikt, uh, krijg je. In zekere zin geen ander scherm, maar krijg je wat je wel vaker ziet, en dat zul je straks bij het appje Celsius, wat ik wil gaan doen. Ook zien als je daarop tikt, verschijnt daaronder uh, een aantal uh, regels en knoppen. Uh, voor de mensen die bijvoorbeeld de ING-app gebruiken, die herkennen dat. Als je op een, uh, op een rekening tikt, dan verschijnen onder die rekening een aantal opties. Tik je bijvoorbeeld op een overschrijving, dan. Uh, zie je daaronder ook wat dingen verschijnen en tik je er weer op, dan verdwijnt het weer. Dat is in dit geval ook zo. Menu normaal. Als ik hier op tik, dan. To refresh. Menu, normaal. last updated. Jouw favoriete locaties. Dan ben op ik dus 3. weer terug in het hoofdscherm. Menu, normaal. Uh, we gaan nog even naar de menus terug. Inloggen. Nieuwsoverzicht. Nieuwsoverzicht. Dat is dus ook een koptekst. Nieuws. Ik tik nu op het nieuws. nieuws. Menu, normaal. Tot refresh, last updated. Laatste nieuws voor Lelystad en Almere. Kop 1. Koppeling. Almere. Kopniveau. Almere. Irrenvin zit er doorheen. Oh ja, Dan ben ik dus weer als Koppeling. ik opnieuw stik. Ben ik hier weer. Menu normaal. Dus eigenlijk is uh, dat hele uh, menu. To, menu scherm voor ons niet zo interessant. Nou, het is dus een, een, een leuke app om uh, wat plaatselijk nieuws te bekijken. Uh, dat gaat op zich allemaal goed. Uh, het grote nadeel vind ik dus zelf dat je niet in staat bent om locaties weer weg te gooien. Tenminste, ik nog niet. Oké, okay, dat was wat mij betreft even het verhaal over het dichtbij mobiel. Ik, ik geef de microfoon vrij voor reacties en op of aanmerkingen. Uh, kijk dat je die locaties niet kunt verwijderen. Jammer, maar daar zit ik niet zo mee. Waar ik wel mee zit is, uh, kun je, kijk je kunt locaties kiezen, dat is leuk, maar kan ik ook soorten nieuws kiezen. Want die klotensport die hoef ik helemaal niet te horen en al die crimi uh, hoef ik ook niet te horen. Maar er zijn bepaalde categorieën die ik wel wil lezen. En die zou ik eruit willen filteren, maar dakschijnlijk. Nee, ik heb het niet kunnen vinden. Maar ik heb uh, uh, uh, natuurlijk wel uh, uh, wat mee zitten spelen, maar kan ongetwijfeld iets overgeslagen hebben. Dus als iemand anders hier een, uh, een afdoende antwoord op weet voor u graag. Volgens mij kan het gewoon niet. Deze app die richt zich, uh, ja, zoals de naam al zegt, op dichtbij nieuws. Dus je kunt daar uh, uitsluitend van locaties uitgaan, voor zover ik weet. Ja, ik uh, denk dat je dan, uh, uh, wat lokaal betreft, bent, uh, niet veel verder komt. Tenzij uh, een, een leuke, ik weet niet, Ruud, jij ging nog kijken of uh, Den Gooi en Eemlander een, uh, een toegankelijke app had. En uh, misschien dat je daar dat dan wel kon. Heb je die trouwens uh, al gezocht en gevonden? Ja, die is er. Um, en die is zelfs niet eens gratis. Hij kost iets van 1,79, dus het is ook de wereld niet. Maar mij valt die eerlijk gezegd nogal tegen. Hij is uh, niet betaald up-to-date. Uh, en je kunt eigenlijk gewoon beter uh, op de site van de Goeie Nederlander gaan kijken. Als je dan toch uh, actueel nieuws wil hebben. Dat is sneller dan, uh, dan die hele app. Ik, uh, ik... Oké, okay, dankjewel. Nee, dan uh, zul je toch met, uh, als het om plaatselijk nieuws gaat, ook uh, sport en dat soort dingen voor lief moeten nemen. Ja, nou ja, het is op zich niet zo erg, maar uh, laten we zeggen met uh, uh, zo'n kranten app heb je inderdaad natuurlijk uh, van die categorieën uh, waarvan je zegt van nou, daar moet ik sowieso niet wezen. En uh, dat heb ik bij deze dichtbij uh, niet gehoord. Maar ik, uh, ik ga hem toch een keer ophalen en eens even kijken uh, wat het allemaal doet. Die onverstaanbare knop, trouwens Tom, dat staat pull to refresh, p u l, -L. En als die actief is kun je met drie vingers snel naar beneden vegen om het scherm opnieuw op te bouwen. Oké, okay, ik dacht dat dat zo langzamerhand een standaardbeweging beweging op, uh, uh, sinds de iOS 6 op de iPhone was. Want het werkt ook sowieso met mail en nog met een aantal andere dingen. Ook in Twitter en zo werkt dat. Pool to refresh. Oké, okay, dankjewel Derek. Uh, ik wou even vragen, kunnen zien de wel locaties verwijderen? Ja, ik had dat uh, voordat we met de chat begonnen even aan een mens gevraagd, want ik had zitten spelen daarmee. En die heeft even snel uh, op haar iPhone, uh, of op de iPhone dat ding geïnstalleerd en gekeken. En die zag hem dus rechts van de desbetreffende locatie staan. Maar ik heb, zoals je hoorde, ook net even met de Den vinger gezocht. En voor ons is, is die gewoon niet te vinden. Nou, wat je vaak ziet bij deze apps, spreken ze van koppelingen in plaats van knoppen. En dat wil zeggen dat die in een uh, vorm van HTML gebouwd is. En meestal is het HTML 5. En daar kun je vrij makkelijk ontoegankelijke knoppen maken. Dus ik denk dat dat ding gewoon niet toegankelijk is. Wat we ook bij uh, 9292 OV hebben gezien. Ja, nou, de rest van ons staat niets anders. Zeker voor de mensen die uh, uh, deze app uh, graag en uh, veel willen gebruiken. Om uh, de makers dan maar even contact op te nemen. De feedback uh, zit in de... ...in het menu zoals ze zagen. En uh, dan moet het toch niet zo ingewikkeld zijn om uh, dat te veranderen. En anders dan moeten ze maar even contact opnemen met uh, iemand van Accessibility. Die houden zich daar ook inmiddels mee bezig. Oké, okay, um, zijn er nog verder vragen over deze app? Nou, Dan gaan we door naar mijn hobby, dat is het weer. Dat uh, is heel raar, ik heb gewoon iets met het weer. We uh, hebben we hier in Nederland altijd uh, veel weer. En... Um, ik heb dus, uh, ben altijd wel bezig geweest met weer apps. En ik zag in, uh, toen ik ging zoeken op, uh, op Blink Magazine dat we eigenlijk uh, niet zoveel ermee gedaan hebben. Uh, ik vond alleen dat we een keer iets hebben gezegd over de update van Weather Pro. Die daardoor een stuk ontoegankelijker is geworden. Uh, inmiddels is die wel weer beter. Maar ik, ik had voor vandaag een ander appje op het programma staan en dat is Celsius. Ik ga even de microfoon vastzetten. Daar is weer. hij weer. Ik mijn iPhone pakken. Huisknop, dichtbij. En uh, het begint hier alweer warm te worden. Komt boven. Elf apps. Winkelenmat. Klokenmap, Weermap. Vier apps. De weermap. Er zitten vier apps in bij mij. Geopend. Weer. Dat is het weer-appje van de iPhone zelf. Dat kent iedereen wel. Regenmelding. De regenmelding die ik trouwens, uh, ik heb dat toen de tijd al gezegd, die ik echt best goed vind. Uh, ik. Uh, ik heb een paar keer gehad dat het niet klopte, maar dat, is, dat valt weg tegen de keren dat het echt klopte. Celsius, dik En die hoort hier niet. Celsius. Celsius. Celsius is een, inderdaad een weerapp. app um, Om te beginnen, hij volgt niet jouw locatie. Dus je moet locaties instellen. Wij wachten even. 23 graden. Oké. Okay. Ik zit boven aan mijn scherm. 23 graden. Hij zegt 23 graden. Lelystad. In Lelystad. Nu. Nu. <lacht> I. Knop. De I van instellingen gaan we zo naar kijken. Bijgewerkt 16 08, 13, 15, 51. Vandaag deels bevolkt 24 graden slash 14 graden. Zaterdag. Deels bewolkt en lichte regen, 23 graden slash 14 graden. Zo kan ik doorvegen um, tot uh, ongeveer 10 dagen verder. Het is een, een app die een 10 daagse verwachting geeft. Vandaag? Deels bewolkt? Ik zit nu weer, ik heb teruggevlogen en 14 ik zit graden. hier op Den Haag. Uh, Den Haag, jongens toch, vandaag? Wat voor weer is het vandaag in Den Haag? Als ik dubbel tik, ik zei het net al, dan verschijnt onder deze regel een hoop tekst. Dat doen we dus nu ook. Uh, je hoort dat ik dubbel getikt heb, maar verder gebeurt er niks. Ik veeg dus nu naar rechts. UV-index 5.00 out of 16. Wind 17 km slash HW. En nu? 20 km slash HW. Hij geeft hier de UV-index, dus de hoeveelheid zon. Uh, hij geeft de. En de, de, de, de, de windsnelheid. UV-index 5.00 out of 16. Dat 17 kilometer slash HW. En u? 20 km slash En de wind is nu 20 km, terwijl de verwachting 17 km was. Het waait ook behoorlijk. Ik veeg door. Komma, 0, 3, 6, 9. Komma, 23 graden, 20 graden, 17 graden, 14, 17, 20, 23. Wat je hier hoort, dat zijn de temperatuurverwachtingen. En dat doet hij in sprongen van 3. En hij, um, je moet even wennen aan dit scherm, maar wat je hier dus hoort is dat hij voor vannacht, dus 0 en 3 en 6 uur, geeft hij het niet meer, want die, dat hebben we al gehad. Komma, 23 graden, 20 graden, 17 graden, 14, 14 17, 20. 20, 23. Daar hoor je ze dus. Van 14 uur staat al een komma en voor de rest geeft hij dus keurig de temperaturen. Volgende regel. Neerslag, 3.3 mm, kans, 12 zon op. 6, 21, zon onder, 21, 2. Nou, je hoort hier dus de kans van, uh, van de neerslag en uh, de hoeveelheid die dat zou kunnen zijn. En zons op en zonsondergang En dat vind ik ook wel erg mooi in dit appje. Vochtigheid, 64%, luchtdruk, 1015 en BAE, gevoel, 23 graden C, duimpunt, 16 graden C. Nou, je hoort het al, dit is... Uh... Cloud logo. En nu krijg je een aantal uh, plaatjes, cloud logo. Tumpt logo F. En. Reenlogo. Windlogo. Windlogo. satellietlogo Knop. Een satellietlogo. Twitterlogo. Een Twitterlogo. Facebook Facebooklogo. Zaterdag. Deels bijvoorbeeld. En dan en zijn, zijn we op regen, zaterdag. 23 graden. Nou, ik kan dat ook voor vuur. zaterdag natuurlijk doen. Alleen geeft hij daar volgens mij. Deels op, zondag. Neerslag. 1,2 mm. Kans. 50%. Zon op. 6,23. Zon onder. 21. Wat je hier dus ziet is dat hij voor de dag van vandaag geeft hij al die logo's weer. Dus al die uh, plaatjes zullen we maar zeggen. En dat doet hij voor de volgende dag niet. Want er zijn natuurlijk ook nog niet echt beelden van. 21 graden, 22 graden. Oké. Okay. Zaterdag, um, deels bewolkt. Ik ga even 2. doorvegen. Doe ik even snel. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, veelal helder. 25 graden, slash, 14 graden. Dit is volgende week. Dus uh, volgens Celsius. Maar het is heel erg ver weg. En bij het weer... Uh, Speelt natuurlijk, uh, hoe noem je dat? Uh, het onzekerheidsprincipe. of de chaos-theorie een grote rol. Dus u weet het nooit zeker op deze afstand. Maar het wordt volgende week, in het weekend in ieder geval, mooi weer. Zondag? Dat komt goed uit. 24 want dan ben ik op vakantie. 14 graden. Pagina 1 van 2. Pagina 1 van 2. Ik heb uh, twee plaatsen erin staan. En die kan hierop dubbel tikken. Pagina 2 van 2. Dan gaat hij naar pagina 2 van 2. 2 van 2. Ik ga even naar boven. 20 graden. trois En dat was trois -Pont. Dat ligt in de Ardennen. En die heb ik er uh, toen we daar met uh, uh, van de winter op vakantie waren. Heb ik hem erin gezet. Pagina 2 van 2. Als ik daar weer naar beneden ga. Pagina 2 van 2. En ik dik, tik dubbel. Pagina 1 van 2. Dan dan krijg ik weer 1 van 2. Oké okay, de instellingen. Lelies, nu. I. Beigert I. Knop. Heel simpel. Locaties. Voeg toe. Knop. Is een voegtoeknop voor locaties. Locaties. Context. Gereed. Knop. Verwijder Lelystad, Nederlands. Flevoland. S Lelystad, Nederland. Wijzig volgorde Lelystad, Nederlands. Verwijder Trappons, Belgium. Schakelknop. Uit Trapons, Belgium. Wijzig volgorde Trappons, Belgium. Klik plus om nieuwe locatie toe te voegen. Nou, dat die plus, dat is de plus, dat is die voegtoeknop. Dus je kunt in de instellingen kun je uh, plaatsen toevoegen en plaatsen weghalen. Ja, nou ik uh, gebruik dit appje regelmatig. En de volgende keer zullen we ons wel eens bezighouden met uh, de, de, zeg maar de Weather pro app zoals die nu is. Want die geeft nog wat meer informatie. Maar dit is eigenlijk voor mij al behoorlijk voldoende. Oké, okay, dit wat betreft de Celsius app. Ik weet echt niet meer of die iets gekost heeft. Want het is al een hele tijd geleden dat ik hem heb geïnstalleerd. Oké, okay, ik gooi de microfoon los. Ja, ik heb een vraag. Wat is het dauwpunt? Want ik weet dat nooit. Is dat ergens in de nacht of zoiets, Wanneer het uh, vochtig wordt of zo? Nee, uh, dauwpunt is, uh, dat is het volgende. Um, dat heeft te maken met de luchtvochtigheid. Hoe warmer de lucht, hoe meer vocht die kan bevatten. Hoe kouder de lucht, hoe minder vocht. Als dus uh, de luchtvochtigheid bijvoorbeeld is nu, uh, uh, ik roem maar wat, 95% bij deze temperatuur. Als de temperatuur dan gaat zakken, dan loopt als het ware de luchtvochtigheid op... ...omdat de lucht in verhouding steeds minder vocht kan bevatten. En het dauwpunt is het punt waarop de boel, vooral de grond, dus nat gaat worden. Dan is de, de luchttemperatuur zo ver gedaald dat dat vocht als het ware niet meer opgelost blijft. Ik zeg het een beetje krom... Uh, en dan, dan moet het als het ware wel nat worden. Is dat een beetje duidelijk zo, Astrid? Nou ja, bij natuurkunde snapte ik ook nooit wat. Dus ik vind het al een beetje ingewikkeld. Maar ik geloof dat ik het wel een beetje begrijp. Oké, okay, als er iemand anders is die beter uit kan leggen, graag. Ik uh, wilde even zeggen dat er een gratis versie is en een eentje van 89 cent. Oh, ik heb dus geen idee welke ik heb. Staat er ook bij wat het verschil tussen die twee is? Nee, dat vind ik altijd heel irritant. Dat staat er niet bij. Over het algemeen, de gratis versies reclame en Google Ads en zo. En de betaalde versies niet, volgens mij. Ja, ik, ik, ik denk het ook dat het zoiets is. Um, ik ga in ieder geval wel even kijken. Uh, alleen dat ga ik nu niet redden, want ik moet aan de klets blijven. Um, welke versie ik heb? Je hebt waarschijnlijk de, de betaalde versie, want ik zie daar dat de upgrade is dat je... Nee, dat klopt. Klopt niet, zegt Nens. Oké, okay. uh, wil iemand nog iets kwijt over... Um... De Celsius-app. Niet over de Celsius-app, maar wel over de weer-app die vast in, uh, bij de iPhone hoort. Maar dat mag nu nog niet, denk ik, hè? Wow, we zijn toch met het weer bezig. Doe maar. Nou ja, Ik, uh, ik verbaasde mij vanochtend Voor het eerst zag ik dat. Uh, er staat altijd Den Haag. Uh, nou, en dan het weer van Den Haag. En sinds vanochtend staat er ineens Bezuidenhout. En dan het weer van Bezuidenhout. Jij hebt hem zo ingesteld dat hij jouw locatie volgt, Astrid? Ja, maar ja, dat heb ik altijd al gehad. Dus de, hij, hij zei altijd alleen Den Haag en nu zegt hij het veel nog specifieker. Dus het is op zich wel speciaal. Ja, maar hier zegt hij Haven. Daar is dan het dichtstbijzijnde uh, meetpunt um, van, van het weer. Dat kan natuurlijk van het KNMI zijn of, of weet ik veel wat. Maar in ieder geval iemand die dus daarbij met het hele circuit is aangesloten. Dus blijkbaar is er nu iemand uh, bezuidenhout die... Uh, die het weer voor jou controleert. Nou, dat moet, dat moet wel zoiets zijn dan, denk ik ja. Want ik, als ik gewoon verhuis naar Deventer of naar Groningen of wat dan ook. Dan, dan hoor ik ook meestal gewoon alleen Groningen. Maar sinds vanochtend hoor ik opeens bij Zuiderhout. Nee, nee, dat moet het zijn. Dan is daar dus nu een weerstation dat zijn informatie verstrekt. zodat de app hem kan uitlezen. En het is volgens mij. wordt Yahoo gebruikt. Dus. Nou ja, dat kan het eigenlijk alleen maar zijn. Oké, okay, niemand meer iets over het weer? Oké, okay, dan had ik op het programma staan uh, Ariadne. Um, ik zag dat Alwine er net was. Ik weet niet of Alwine er nog is. Um, sinds even, een week geloof ik, is de, versie, uh, de nieuwe versie van Ariadne er. En de belangrijkste dingen, ik, ik, ik laat het even een beetje rusten jongens, omdat er in het Voice Over Forum toevallig vanochtend een aantal problemen naar voren kwamen. Die waren mij al opgevallen en die zaten niet allemaal in de testversie. Maar even de belangrijkste verschillen zijn dat je uh, meer dingen kunt doen met uh, de favorieten. Je kunt dus nu per favoriet kun je, uh, de instellingen bepalen van wanneer je wo wil worden gewaarschuwd. En daar schijnt dus uh, een, een probleem te zijn gerezen. Het is een beetje gek, want we hebben toch met z'n allen getest. En dat is er op de een of andere manier niet uitgerold of er is iets verkeerds gegaan bij het uh, aanbieden bij Apple. Um, maar dat, dat is eigenlijk het voornaamste wat daar... Uh, Veranderd is, dat is de behandeling van de favorieten, de mogelijkheden die je daarmee hebt. En um, daar zijn dus ineens problemen mee. Een ander probleem dat had ik ook al tijdens de testfase ge, geconstateerd en, en ook wel gemeld. maar er is blijkbaar op de een of andere manier iets mis meegegaan. Maar ik hoop dat Alwine er nog is, die kan dat dan ook even vertellen. Ik had tijdens de testfase al ontdekt dat die kaart inderdaad niet meer goed werkte. Dus niet meer zei als je met je vinger over de kaart ging waar je was. En ja, dat is dus in de uiteindelijke versie ook terechtgekomen. Uh, Alwin, ik geef even de microfoon aan jou. Dan heb jij misschien eventueel nog aanvullingen? Ik zie dat uh, Alwin verdwenen is. Ik moest even flink peilen om dat te zoeken. Dus um, het verhaal Ariadne, nieuwe versie, wordt vervolgd. Um, we gaan er in ieder geval even wat mails aan uh, spenderen om ervoor te zorgen dat de, de problemen worden opgelost. En ik ga... Zeker met uh, deze versie en ik heb ook nog de testversie kijken of daar uh, echt van die rare verschillen in terecht zijn gekomen. Maar ik wou dus in ieder geval de mensen die nog niet hebben geüpdate uh, aanraden om dat dan ook nog maar even niet te doen. Oké, okay, ik weet niet of iemand nog iets wil opmerken over Ariadne. Ik laat de microfoon even los. En toen bleef het stil. Goed, um, nou, dan... Dat gaan ineens snel jongens. Dan gaan we eigenlijk alweer verder met de vragen die uh, dit afgelopen uurtje zijn bovenkomen drijven. Ik zou zeggen, grijp de microfoon. Het afgelopen uur komen we boven drijven hoor. Het was al langer boven gedreven. Ik heb een probleempje met de uh, Appie App, de Albert Heijn app zogezegd. Uh, ik uh, maak... Vanuit de uh, bonusaanbiedingen maak ik een lijstje en dan gooi ik uh, van allerlei dingen bij. Dan heb ik een lijst en die wil ik dan aan mijzelf mailen, want ik wil dat ding uh, kunnen... Nou, het gaat weer mis. Ruud, uh, uh, jij was gebleven bij het woord faxen en daarna ging het helemaal de mist in. Dus de app en ik kan het ogenblik. Euh, nou ja, bij mijn pc. Dat duurt allemaal te lang. Uh, dus, uh, nou ja, goed. Om een lang verhaal kort te maken, ik uh, uh, krijg dus die lijst niet meer gemaild, omdat op het moment dat ik op e-mail uh, dubbeltik... Uh... nou, het werkt niet echt. Ik denk dat de vraag wel begrepen is. Het mailen gaat dus niet meer. Uh, is er iemand die uh, die app ook op deze manier gebruikt? Ik gebruik hem zelf nog wel eens om gewoon in de bonusaanbiedingen te kijken. Maar voor de rest doe ik er eigenlijk uh, dat soort dingen niet mee. Dus ik geef de microfoon even vrij voor mensen die daar misschien inderdaad hetzelfde mee doen dat u doet. Uh, ja, ik, uh, ik heb het ook geprobeerd. Uh, en dan kom ik niet verder als uh, verstuur. En uh, ja, ik had het ook graag uh, willen mailen omdat uh, ik dan de print meeneem naar de winkel en uh, iemand helpt me met het winkelen dan. En dan staat hij ook precies op volgorde, daar had iemand me op gewezen. Oké, okay. dus er zijn meerdere mensen die hetzelfde probleem hebben. Uh, ja, ik heb het nog nooit gedaan, ik kan het wel eens uh, proberen. Ik weet niet um, of iemand anders nog wel eens met die app werkt en daar nog iets over wil zeggen? Dat is doorgekomen maar bij de iPad heb ik het probleem minder, daar kan ik wel mailen, maar daar heb ik weer andere problemen omdat dat scherm er wat anders uitziet uh, maar bij de iPhone heb ik inderdaad uh, sinds de laatste update oké, okay, duidelijk nou, ik, uh, blijkbaar moeten we uh, het antwoord schuldig blijven ik uh, kan daar zelf ook wel eens even naar kijken ehm um, ik weet niet, Nens, heb jij de app ergens op staan en zou jij eens kunnen kijken of het een voice-over probleem is? Dat moet eigenlijk haast wel, hè? want anders zou er wel weer een update zijn geweest. Ik uh, neem hem mee voor de volgende keer. Ik weet in ieder geval uh, dat Dirk uh, normaal de appie mens is. Uh, maar ik uh, neem hem even mee. Nou, dat is mooi, want nou, wat ik al zei, volgende week ben ik er niet. Dus dan kun jij daar mooi eens even mee gaan stoeien. Oké okay, Ruud, nou tot zover dus even de appie app. Um, zijn er nog meer mensen die uh, iets uh, willen vragen? Bruno is nog even... Ik heb net, want ik was net te laat toen jij vroeg of er nog iets over dat weer uh, was. Omdat Astrid dus zei dat zij ineens hout kreeg... ben ik het ook al even gauw in het berichtencentrum gaan proberen. En daardoor kon ik niet zo heel snel op terug naar, uh, naar de top. Nou, uh, Bruno, ook bij jou hield het op. Wij kon ik niet zo gauw naar de top. Um, het, het schijnt niet echt lekker te gaan met... Um, de app. Wat jullie. Ik heb een, een, een voorstel. Probeer eens het volgende. Um, op het moment dat je uitgepraat bent, tik dan niet meteen op de microfoonknop op je iPhone, maar wacht vijf seconden. Want dat zou best eens kunnen zijn met het versturen van de pakketjes. Dus op het moment dat je uitgepraat bent, niet meteen dubbel tikken om de microfoon weer terug te geven, maar een seconde of vijf wachten. Bruno, go ahead. Bruno is waarschijnlijk nu echt de weg kwijt op zijn iPhone. Ruud, wil jij dat even voor de grap proberen? Tel eens even tot vijf. En wacht aan 5 seconden en tikt dan dubbel om de microfoon weer vrij te geven. Even een testje, jongen. Nou, daar ben ik dan. 5, 4, 3, 2, 1. Knop. Ja, en nu ben ik er dus, omdat ik ook op de tolknop had gedrukt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tien. Nou, nu zet ik hem dus maar uit. Ja, en zo te horen gaat hij naar nou mij doen, hè. Nou, drie keer getest, dat moet genoeg zijn. Maar vijf seconden is een beetje overdreven. Maar een uh, seconde uh, is lang genoeg, uh, dacht ik uh, denk ik. Ja, een seconde is lang genoeg. Alhoewel het dus niet uh, merk ik nu al niet helemaal uh, vast staat wat er gebeurt. Maar even wachten met de knop. Uh weer wegtikken schijnt wel iets te helpen. Oké, okay, Bruno, uh, ik zou zeggen, uh, herhaal nog even wat jij wilde zeggen over de weer. -app. Bij de route gaan zitten, misschien helpt dat nog. Ik kreeg dus ook Diemerbrug te horen in plaats van Diemen. En dat is ook sinds vandaag, zover ik me kan herinneren. Oké, okay, waarschijnlijk hebben ze dus uh, uh, een aantal weerstations toegevoegd. En uh, ja, die krijgen jullie dan te zien op grond van jullie locatie. Ik zal straks eens even kijken of... Nou zit ik vrij dicht bij stadhaven, dus er zal voor mij wel niks anders zijn. Dus, nou, laat maar zitten. Dat, uh, nou, blijkbaar wordt daar dus nog steeds aan, uh, aan gedokterd. Prima. Wat over Ariadne, ik was uh, te laat, of ik, nou ja, ik wilde het anders doen. Uh, wat was er met de update? Ik antwoord je dus even bij laten weten. Ik heb wel gezien van de, van de, het, het, het geluidje bij, als je thuis bent, bij je favoriet, dat het niet komt. En... Uh, heb je ook gezien dat er een in-app aankoop is als je die, ad, die toevoegen button lang indrukt. Voor de favoriet is er een in-app aankoop. Daar heb ik wat over gecorrespondeerd. wat het bij mij niet bij de updates stond. En dat hadden we wel even mogen laten weten. Daar heb ik een hele uitgebreide mail over gehad. En uh, ja, je hebt natuurlijk wel gelijk. Het ging me niet om het geld. Het ging me meer om het principe. Dus je dat moet laten weten. Maar uh, en de, de, de rondkijken functie werkt niet goed of niet. Maar ver had ik geen problemen gevonden, jullie wel? Nee, het was dus de rondkijkfunctie of de kaartfunctie zoals ik hem dan noem. En inderdaad het feit dat die, die waarschuwings niet, zo, uh, niet meer goed werken. En die in app aankopen had ik ook wel gezien, maar ik, ben er, ik heb er nog niet naar gekeken. Uh, is dat een interessante aankoop die je binnen de app kan doen? Ik wel. Want dan kun je uh, je favorieten uh, delen en mailen, en je kunt uh, wat ik er meer voor leuk vind, dat het kan me niet zo schelen: uh, de Ariadne importeren. Uh, het was wel leuk. Het kost 3,59. En hij zei dat er 20 mensen tot nu toe hadden gedaan en toen er nog niet rijk van werd. Ik zei, ik zei dat, kun, dat zul je nooit worden, jongen. Maar je maakt er wel mensen gelukkig mee. Ik dacht dat het importeren sowieso al kon. Maar ik, zal eens, uh, ik ga er wel even naar kijken en kijken wat het verschil, uh, verschil is. Maar dat waren dus de problemen. Die uh, kaart en, en uh, die favoriete melding die toch niet... Uh, Helemaal goed uh, liep. In ieder geval hebben we het vorig jaar al zo over gehad. En dat gaan we nu zeker weer doen als, als dit soort dingetjes eruit is. Dus even kijken of we Luca in de, in de chat kunnen krijgen. Uh, hij wilde dat. Uh, hij leek het toen wel leuk uh, toen we het er een keer over hadden gehad. Dus. Maar het lijkt me goed om dat te doen als, uh, als de boel echt een beetje draait. Oké, okay, uh, nee dat was het uh, Alwin. Dus je ja, had dezelfde dingen gezien die ik had gezien. Zowel in het forum als in uh, mijn app zelf. Ik heb een speciaal vraagje en wellicht dat Ruud daar iets over kan zeggen, want ik moet op mijn werk werd ik ineens geconfronteerd met de app e -bops. en dat is een programma wat gebruikt wordt vooral ook bij de Rijksoverheid inmiddels, maar ook bij gemeentes om het papierloos vergaderen mogelijk te maken. ...e-box zeg je, of e-box. Ken ik niet. Uh, wij gebruiken hier... Goodreader. Uh, dat is ook zoiets, dat is een... Ja, die is ook... Juist, en nu ben ik kennelijk ineens weer in de lucht. Sorry uh, jongens, volgens mij wordt het niks met die app vandaag... ...want Ruud valt ook steeds weer weg... Dus uh, ik uh, uit. Ja, het, het gaat inderdaad niet lekker met al die iPhones. Dat, uh, dat zouden de jongens van TC Conference toch nog eens even grondig naar moeten kijken, denk ik. Uh, Oké. Okay. Nou, uh, Ruud uh, kan uh, Bruno in ieder geval niet helpen, denk ik. Want Ruud had het over dat ze een Goodreader gebruiken. Ik weet niet of je daar nog iets over kwijt wil, Ruud? Uh, voor zover dat gaat, want zo langzamerhand krijg ik er een beetje genoeg van. Uh, uh, nou ja, dit, uh, Goodreader is inderdaad een, een app om uh, pdf-documenten te beheren. Je kunt ze via FTP van een server halen, je kunt ze in mapjes stoppen. Je kunt ze bewerken, uh, annoteren en dergelijke en uh, allerlei andere dingen mee doen. Maar hij is niet toegankelijk. Ik gebruik hem dan dus ook niet. Uh, want uh, op het moment dat je een document opent, zwijgt voice-over in alle talen. Want die documenten worden grafisch gepresenteerd. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat bij die andere app ook het geval is. Uh, nogmaals, ik gebruik hem niet. Want ik uh, haal gewoon die uh, vergaderstukken van een server af met mijn pc. Ik zet ze in Dropbox en dan kan ik hem met mijn iPhone of iPad... ...bij en van alles meedoen met andere apps. Weet je, alles wat God bij ons verboden heeft, dus dat... Uh, dat maar uh, e het is het overigens, jij zei net e-babs, i-b-a-b-s... ...dat is een volstrekt beveiligde omgeving. En het komt erop neer dat iemand daar een agenda met bijbehorende stukken kan plaatsen... ...en die kun je dan uh, of middels de webbrowser of via de app, en die is alleen voor de iPad, kun je die uh, benaderen. Via de webbrowser is het geen probleem, heb ik al gezien. Dat gaat heel simpel. Maar via de app op de iPad, dat is dan even afwachten of dat ook uh, mogelijk zou zijn. Maar uh, ik heb redelijk hoop. Oké, okay, als het een overheidsapp is, dan denk ik dat de overheid gewoon toch zo ongeveer wel verplicht is om die toegankelijk te maken. Dus dan zou ik daar zeker achteraan gaan. Ja, Zeker, dat, uh, daar ben ik het mee eens. En, en die Goodreader is inderdaad, dat is niet echt een overheid-app. Die wordt wel veel gebruikt bij gemeenten met name. Maar het is gewoon van een particulier uh, bedrijf. Maar ik zou zeggen, Bruno, uitproberen. En uh, als het wat is, uh, nou ja, dan zijn we natuurlijk altijd benieuwd uh, naar je vinden. Ja, zal ik zeker uh, gaan proberen. Het is, uh, het is, ja, het proberen. Kijk, ik heb zelf geen IPAD van de basis. Dat is een beetje het probleem. Uh, je kunt overigens kijken op ibabs.eu en daar kun je wat meer informatie vinden, alhoewel dat ook niet... Het, het is namelijk een beveiligd systeem wat niet door de overheid uh, zeg maar, uh, ge, gevoerd wordt, maar het, wordt wel, het schijnt wel door DZK goedgekeurd te zijn voor, voor gebruik door de overheid. Dus dat is eigenlijk een beetje wat het is. Het schijnt dat er verschillende gemeentes in het verleden ook verkeerde ervaringen mee hadden. Omdat toen de informatie op allerlei servers werd gezet waar we als Nederland niet zo blij mee waren. Maar dit schijnt allemaal in Nederland gehost te worden. En dat schijnt voor BZK, hoorde ik toevallig pas, nogal een belangrijke reden te zijn om het goed te keuren. IBAPS.E dus. Ja, ik heb er ook eventjes heel snel naar gekeken. En uh, er staat dat hij de documenten omzet naar pdf. Dus dat is dan weer de vraag op welke manier. Is de vraag, hoe open je ze dan binnen IBAP zelf of ook binnen een drie? Nou, dat zal wel niet, want je kunt natuurlijk ook aantekeningen bijmaken. Hoewel ik gezien heb op het web dat als je zo'n agenda van een vergadering opent, dan kun je de agendapunten zien met de eventuele bijlages. Maar in zeg maar, dat webvenster zelf krijg je een knopje uh, maak aantekening. En dan komt hij dus gewoon zeg maar in, in die ATM en op de pagina krijg je een formulierveld. En dat is gewoon invulbaar. Dus dat is, uh, dat is het doel. Oké, okay, dan is het belangrijkste nog of de documenten leesbaar zijn. Oké, okay, um, prima. Zijn er nog meer mensen die een vraag hebben? Ja, ik zie Astrid en Frits nog, maar ik ben nu lekker voor. Haha. Nee hoor. Um, vorige week zei uh, Ruud en um, ik zit even te kijken of... Dan is er nog even tussen. Nou nee, in ieder geval Ruud. Volgens mij was het, uh, jij ja, had de heuveler uitgeprobeerd. En uh, je zou gaan wandelen. En volgens mij bleek het dat jij ging wandelen met Tom. Ja, die, die had ik voor de valree bewaard. Ja, we hebben hem inderdaad uitgeprobeerd afgelopen maandag. En um, ja, je kan hem starten. En vervolgens hoor je dan op bepaalde plekken, uh, wordt er iets verteld over het zand of over een boom. Uh, en meer van dat soort dingen, maar uh, verder kun je er eigenlijk uh, weinig mee. Je kunt er dus niet mee navigeren. Het ging hier, Rutje, moet me maar even verbeteren om de blauwe paaltjesroute. Maar dus echt met je iPhone en deze heuvelrug app um, uh, de, uh, over de route navigeren, dat, dat ging dus niet. Nee, dat gaat inderdaad echt niet. En uh, ja, goed, die informatie als je het een keer gehoord hebt, dan weet je het wel. Dus leuk, aardig initiatief, maar uh, ik heb hem er alweer afgehoord. Oké, okay. dat was de heuvelrug. Uh, ik heb hem er ook alweer af. Um, dan krijgen we uh, Astrid en Frits. En dames gaan voor. Astrid, ga je gang. Ja, ik, uh, ik had van de week een probleempje. Ik wil zeggen, ik kreeg een sms binnen... Uh, en daar stond een, uh, een tijdelijk wachtwoord in. En toen dacht ik, nou, het lijkt me nou eens handig als ik dat even kan uh, e-mailen. Want dan kan ik het uh, in een bestandje zetten en dan kopieer ik het er zo in mijn uh, programma waar ik het wachtwoord voor nodig had. Dat gaat niet volgens mij. Je kunt geen sms naar je e-mail sturen. Hè? Weet iemand of dat misschien toch kan of dat ik iets verkeerd heb gedaan? Oeh, ik zou het niet weten. Ik heb wel eens een sms doorgestuurd. Dat kan wel. Maar e-mailen heb ik nog nooit geprobeerd. Iemand anders... Niet kon. Je krijgt wel wat voor functies, maar e-mailen zit daar niet bij. En dat zal wel te maken hebben met het feit dat sms in zekere zin ja, misschien wel bijna een achterhaald medium aan het worden is. Waar ze nog, op de oude sms-telefoons was er natuurlijk niks te e-mailen. Dus misschien hebben ze dat er gewoon wel uitgelaten om reden. Ja, datzelfde verhaal denk ik ook. <laughs> um, ik weet dat het uh, inderdaad met WhatsApp kan het wel. Ik je wel een WhatsAppje doorsturen naar een e-mailadres, maar goed, ja, daar heb je in dit geval niks aan. Ja, sorry, helaas. Oké, okay, Astrid, inderdaad, helaas. Uh, de enige mogelijkheid die je dan hebt is om de rotor op tekens te zetten en te spellen en dan even overnemen op de computer. Volgens mij lees ik er wel wat op het internet over, maar uh, ja, misschien kan ik die volgende keer ook uh, bekijken. Oké, okay, daar ben ik nog even, sorry. Uh, knippen en selecteren en plakken zou misschien nog een mogelijkheid kunnen zijn, maar ja, dat is wat bewerkelijker natuurlijk. Ja, inderdaad, ook nog een mogelijkheid. Oké, okay, Astrid, ja, uh, meer hebben we niet voor je. Nou, oh, ik had het erover met, uh, ik heb het even geprobeerd met derk en dat lukte ons uh, woensdag ook niet. Dus uh, met tekens, uh, nou ja, goed, oké, okay, dan, dan moet dat gewoon zo, dat is niks. Dat kan natuurlijk prima. Maar het, het zou makkelijker zijn geweest, maar goed, nee, oké. Okay. Uh, met Bruno nog even, uh, wat, wat ik ook even bedenk bij het uh, wel uh, hier... Ja, Bruno, het ging weer mis. En het gekke was, ik probeer namelijk te achterhalen waarom het soms wel en soms niet goed gaat met die iPhone. Dit gebeurde op het moment dat er iemand weer in de room uh, inlogde. Dus ik ga er steeds meer op letten wat, er, uh, wat het probleem zou kunnen zijn. Bruno, uh, ja, probeer het nog even. Ik, ik nou ook weer uh, dat uh, die... Uh... Ja, dat je dus moet opletten als je een, een, een kopieeractie doet vanuit een bestandje of vanuit een mailtje uh, voor een wachtwoord wat je dan vervolgens plakt... Dat je dan even op moet letten dat er geen spaties aan het eind zitten, want dan gaat het ook niet goed. Dat, uh, dat, is heel, dat luistert uiteraard heel nauw, want een spatie is ook een teken en dat uh, wordt niet herkend door het uh, invacht. Ja oké, okay. ik ken wat je zegt, dat, uh, dat ken ik. Maar dat kun je, als je hem naar je computer hebt ge-mailed, ge wat de bedoeling was voor een afzit kun je dat dan op je computer wel weer goed bekijken, denk ik. Door gewoon even te peilen. Oké, okay, en dan hadden we nog een vraag van Frits. Ga je gang. Uh, ja, ik heb een, uh, een paar maanden geleden Voice Dream Reader op uh, mijn iPhone gezet. Toen was hij pas uit. En bij mijn, in mijn herinnering had ik toen uh, een pdfje gelezen. Dat ging prima. Nou wilde ik dat uh, vorige week weer eens een keer doen. En toen kreeg ik hem ineens niet erin. Het lukte me gewoon niet. Uh, is dat door een update gekomen of doe ik iets fout? Ik weet het even niet. Was het zo dat de pdf onleesbaar was of kreeg je hem niet in, dream, in, de, in de voice dream geladen? Ik kreeg hem eigenlijk ook niet in de, in de voice dream geladen, nee. Ik kreeg er een term van oktober, nou dat slaat nergens op. Uh, en het moet het wel, want het, uh, in het... Uh, het venstertje van de documenten zag ik een paar keer oktober staan met overleg uh, scherm. Dus, uh, ja, het lukte dus verder helemaal dus niet. Nee, ik, kwam, ik, kreeg, ik kreeg ook niks te zien, maar ik kreeg zeker niks te horen. Nee, oké, okay, maar uh, je zag dus wel de titel van het desbetreffende bestand staan. Want ook hier geldt weer dat als de pdf gewoon een, een plaatje is, dus een scan... Dat ook uh, Voice Dream er uh, niet echt iets mee kan. Ik heb dat uitgeprobeerd met een, uh, een andere pdf en dan wordt het ook gewoon onleesbaar. Dus dat zou het kunnen zijn geweest. Zijn. Oké, okay, iemand anders nog eventueel een, een antwoord voor Frits? Oké, okay, toen was het stil. Nou, als er geen vragen meer zijn jongens, dan gaan we om uh, even over half vijf, als ik het goed zie, naar de valreep. Heeft er iemand nog iets voor de valreep? Ja, ik wil nog wel even melden. De komende twee weken mag ik het dus doen. Maar als er mensen zijn die een appje willen bespreken, graag laat het ons weten via het e-mailadres dat Tom vast gaat noemen. Het IASK e-mailadres. En uh, ja, probeer het zelf eens. Oké, okay, ja, dat e-mailadres uh, zit natuurlijk altijd in het beginstukje van de podcast. Maar dat is, ik, zet het hier, ik zeg het hier ook nog even, I-streepje, en dat is het streepje naast de nul, ASK-ASK. Apenstaatje bartimeus.nl en er hoeft geen dingetje op de e, geen e het mag de gewone e zijn, dus i-ask apenstaartje bartimeus.nl Oké, okay, iemand anders nog iets uh, leuks voor de valreep? Oké okay, mensen, dan was dit uh, weer het Bartimeus iPhone en iPad vragenuur van vrijdagmiddag en dan wil ik iedereen weer bedanken dat jullie er waren en bedankt voor jullie uh, bijdrage en dan uh, hoop ik jullie over drie weken weer te horen op vrijdagmiddag drie uur. Tot dan! Movement